Dit Het is de daverende de donderdag op Radio 501, nu nee, op Radio 501 Donderslag met regie van Discord. Ja, Donderslag! Onderslag op, op donderdag, bij heldere hemel, met broegier van Niesveld, 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten, Nou, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Oh. Dit is Radio 501 is radio 5-0-1. Dit is Donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 16 december 2010 en dit is de 35e aflevering van Donderslag. Welkom in de show allemaal, Goedemiddag. We zijn onderweg naar kerstmis en we zijn op weg naar Biruur. Ik ben twee uur bij jullie met muziek en de vaste rubrieken. En ja, de vaste luisteraars die weten ondertussen wel welke rubrieken dat zijn. Ze komen vanmiddag allemaal weer gewoon lekker langs. Uh, buiten is het nog ijskoud winter en er zijn twee vragen die steeds worden gesteld. Komt er een LSD-tocht en krijgen we een Witte Kerst? Wat betreft die LSD-tocht, ja, dat is een kwestie van afwachten met uh, wat het weer doet. En die Witte Kerst, ja, die kun je natuurlijk meemaken als je naar Oostenrijk gaat. Nu tijdens deze davende donderdag moeten we het doen met uh, wat ons weer ons uh, biedt vandaag. En wat Radio 5 natuurlijk voor warmte uitstraalt. En ja, we zijn over de hele wereld te beluisteren, dus ik weet niet hoe het aan de andere kant van de wereld is het weer. Hier is het gewoon winter. Ja, en down under, ja, daar uh, begint de zomer eraan te komen, want daar is het lente op het ogenblik. Nou, ik ben uh, druk uh, bezig geweest uh, met uh, een uh, playlist uh, samenstellen, met uh, leuke muziek, hoop ik. Ik hoop dat, dat jullie dat ook vinden. En je kunt me mailen rogierradio 51nl Laten we nu maar beginnen met muziek, lijkt mij. En uh, een tijdje hebben we het al niet meer gehoord. En dan heb ik het over Eliopati, Addicted to the Phone. Blijf erbij, ik ben er tot 4 uur in jouw radio, Radio 501. Radio 501 was dit addicted to the phone van Elio Pace. En die wordt gevolgd door Van Morrison. Je hoort zijn sax al op de achtergrond. En dit komt van een album Down the Road uit 2002. Ik zei het al, Van Morrison. Hey Mr. DJ. En dat ben ik. DJ. Won't you me slow? Maybe the songs for the lonely one Maybe something that I know. Hey, hey Mr. Mr. DJ, DJ, I'm real sad for tonight. Maybe something just from me, and my baby. Won't you make everything alright? I'm gonna turn away down low, leaving all Show someone. Hey, just a DJ, baby, Rainbow 66. You're down, dripping like a shipwreck on the floor, and I just don't know what's coming next. Downroad van Van Morrison was dat. Uit 2010 komt nieuwe muziek van Ilse de Lange. Zij bracht een CD uit met maar acht nummers. En die CD heet Next to Me. Ik draai hiervan het achtste nummer en dat heet Paper Plane. I'm always reaching out for the higher places. But that doesn't mean that I'm satisfied. Coming from the rivers and the open spaces. I'm just Vlak voor de kerst. De kerstvakantie begint morgen. En we gaan daarom even kerstmuziek draaien. Van de kerstcd van Oorsjoers uit 2008 komt der Light Sneeuw. We bennen het bed kropen En doen de gordijnen open. We geven toch een De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. Het warlt langs de ruiten. Gauw met het spul naar buiten. De sneeuwpop van de eeuw. De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. We halen de slee uit de skuur De jossies bennen zo blij. Sneeuwballen gooien met buur. Nog achtens koffie getuig. Alle haar ooien komen. Dooie vingers, koude tonnen. Geen gemekker, ging gepeel. De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw. DUDE LIGHTS! Ik de open de Is radio 501. 501. Beste luisteraars, het is weer kwart over twee geweest En uh, natuurlijk hebben we dan weer een gesprekje via de telefoon Met Rob Rica die altijd weer eventjes een tipje van de sluier doet Voor zijn platenkeuze van half bier uh, Rob, jij zit uh, als het goed is aan de andere kant Ja, ik zit uh, aan de andere kant, Bij jou dan Kijk, is de techniek toch weer erg goed gegaan uh, de eerste vraag die ik even wil stellen, zit jij al helemaal in de kerstfeer? Nee, nee, ik ben nog in de Advent. Oh. Dus, uh, het is al een tijdje Advent, hè? Dat begint net voor Sinterklaas, maar dat wordt een beetje op de achtergrond gedrukt aan door de Sinterklaas-drukte. Ja. En nee, de die begint al pas 24 december. Uh, nou, ik zou zeggen uh, Studio 1 ja. hè, van Radio 501. Nou, die is helemaal. Uh, dat lijkt wel een hoerenkast. Met al die uh, gekleurde lichies. Oh, uh, leuk. Ja, ik heb het uh, in mijn studio hier, in de Studio 11, heb ik dat nog niet uh, gedaan. Nee, nou hier ook niet. Bij ons in de straat wel al. Daar ehm. zie ik al. al uh, oh ja. Het gaat inderdaad inmiddels is het een wedstrijd geworden wie het meeste licht in zijn tuin heeft, geloof ik. Nou ja, dat is hier bij ons om de hoek ook. Dan is die hele voorgevelies verlicht met, met uh, rijdende kerstmannen, met sleders en weet ik ja, veel wat. Precies, oh, ja. Verschrikkelijk, joh maar ja, goed, er zijn mensen die het mooi vinden. Een beetje Amerikaans. Nee, maar ik wacht dus nog eventjes en dan ga ik wel binnenkort ga ik ook wel over op, uh, op de kerstoutfit. Ja, ik ga straks en, ook uh, wat kerstmuziek draaien. Kerstmuziek gaan, uh, dat doe ik niet hoor. Dat doen we de volgende keer. Dus dat is alvast een klein tipje van de sluif. Geen kerstmuziek. Dat doen we volgende week? Ja. Oké. Okay. En toen uh, ik. Ja, nee, <laughs> dat snap ik. Ja, maar ik moet hem starten dan, weet je wel. Zoals gewoonlijk. Uh, maar uh, do, laten we een tipje doen tipje voor de sluier van slui... de of, of, is, voor deze keer. Uh, het, het komt uit Zweden. Weer? Komt het weer uit Zweden? Het komt weer uit Zweden. Uit Zweden, ja. En... en je zegt het goed, het komt weer uit Zweden. Dus band ja? is ook al een keer eerder geweest. Oh, is hij al een keer eerder geweest? Ja. ja we hebben een paar uh, Zweedse Bens gehad. Ja. Uh, is het deze keer Abba? Oh nee, die hadden we nog niet gehad. je zegt uh, weer. Nee, het is niet Abba. Oh. Nou weet je wat, de luisteraars moeten nog maar eventjes terug gaan denken wat ze gehoord ja. hebben de laatste weken aan Zweedse mens. En dan mogen die even lekker gaan raden thuis. Ja. En dan ga ik een plaatje draaien en dan spreek ik jou straks om half bier. Oké, okay, tot straks. Oké, okay, tot straks. Wat is die putsen, man? joh. Ik zit er, mutsen, er, naar, er Het is weer mis. Oh ja? Weer raak met kerstmis. Heel het jaar door is er vrede. Er wordt er niet gestreden.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 Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Allee! Heel het jaar dan een kind, eten wat het lekker vindt, ah, krijgt toch wat lekkers van de Sint. Ah, het is weer mis, weer raak met kerstmis. Allee! Als de Arsley weer belt, gaat het om armoe en geld, en om honger en geweld. Ah, oh. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Allee! Weer mis, weer raak met oh, hey. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Oh, Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Ik hou van vlees, maar weet je. Oh, zie ik een lief klein eetje, ah. twijfel ik toch wel een beetje. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Oh, hey. Maar boven vlees of vis verkies ik mijn eigen mis. Mijn eigen lieve kleine kerstmis, zij is mijn mis, mijn eigen kerstmis. Misraakers, na Gloria, na na Weer mis. na na na na weer na na na met kerstmis. Oh! Al oefen ik het nog zo vaak, steeds als ik een kindje maak, is het pet de kerstpas raak. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Mijn advies aan elke bruid, als het klokkenspel wel uit, voor het zingen niet de kerk gaat. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Gloria, het is weer mis. Weer raakt met kerstmis. De Regas, weten u, Glorieuze kerst. Aan. Dat waren de Regas uit Den Haag. Dit is Radio Safety. Nu gaan we swingen op een kerststerm. Hier zijn Spooky en Sue. Ik heb er even zin om mooie muziek van de Doors te draaien. Van het album Waiting for the Sun heb ik gekozen voor We Could Be So Good Together. We could be so good together. Yeah, so good together. We could be so good together. Invitation and invention, yeah, so good together. Ah, so good together. We could be so good together. Yeah, we. Can We gaan even muziek draaien die eigenlijk thuis hoort in geluid uit de bunker van G-Style. En dat programma is er vanavond van 10 tot 12 in de Radio Leen Daverende Donderdag. Dit is een plaat uit 1989. Het is van uh, Toon Lok en het heet Wild Thing. Hierna komt de blablablog blog van Theo Fried. En ik ben zeer benieuwd wat hij straks voor moois uh, te vertellen heeft.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 Still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over. And I gave her my own ride. Didn't get her off my jack, she wasn't. I likes that it cling. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. Wild thing. Wild thing. Wild thing. Wild thing. She wanted to do the wild thing.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 Say what Yo love you boss be kidding Yo walk you ready? Let's break out of here I still a beast, baby Donderslag. Donderslag! Donderslag op donderdag! De helder hemel! De blog van Theo Veriet. blabla 17 december 2010. Gelukkig niet. Ik heb niks met reunies. Al die mensen, al dat verleden. Maar wat me nou echt tegenstaat, weet ik eigenlijk ook niet. Toch heb ik mezelf gisteren na de reunie van mijn vroegere werkgever gesleurd. Het was tien jaar geleden dat die toko werd opgeheven en ik vond dat ik erbij moest zijn om dat te gedenken. En het moet gezegd, het viel me reuze mee. Het was een soort van speeddaten. Even snel met iedereen een praatje maken om de laatste stand van zaken te weten te komen. En uiteraard ook om te vertellen wat mezelf tegenwoordig bezighoudt. Ik bleek niet de enige aanwezige met de reunie angst te zijn. Een ex-collega verzuchtte aan het eind van de avond: gelukkig is er niemand die echt carrière heeft gemaakt. Dit was Theo Veriet. Meer informatie, blablablog.nl. Dit is Radio 500, is Radio 500. In Friesland hebben ze dit jaar een CD gemaakt met songs van Bob Dylan, maar dan vertaald in het Fries. Het is een eerbetoon aan Bob Dylan en dat hebben ze ook al eens eerder gedaan met muziek van Leonard Cohen. Uh, dit is A One More Coffee en in het Vries heet dat In Bakje Koffie nog. En het wordt gezongen door Kim Stolker. Maar huilt hij dan? Ze ropt om meer. De slagt in het weer hoe? Iemand bak koffie nog, dan stap ik op. Iemand bak koffie nog, ik haal er Lezen, net schroeven, is het vaak een beetje slow. Al in die nog, in grezen, jongst als een vogel in het woud. Die gevoel is als een gypsy, tjus er neer en koud. In je baan, of in de dan stap ik op. We gaan weer up tempo, uit Amerika is hier Rebecca Linhauert met haar hit Soul Sister. De Grote Zusplaat. De Grote Zusplaat. De Grote Zusplaat. Tijd zus voor de Grote Zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is Red Sales in de Sunset van Vets Domino. is dit Shattered uit 1978. Een reusachtig mooi nummer. Gentlemen, I'll open up the doors Help me if you can Dat was de donderslag huisband The Beatles. En je hoorde van hun album Help, het nummer Help. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 591. Ah. Donderslag met Rogine van Biesveld. Op de radioprogramma's van 501 Mail naar studioradio radio501.nl Going back in time on the sounds of the nation It's radio 501 Flashback De flashback is van Pieter Fremden Met de live uitvoering van Show Me The Way You're living on your nerves When someone drops a cup And I submerge I'm swimming in a circle Deze week, de Radio 501, plaats voor je hoofd, jouw radio, jouw muziek, echte muziek. to be Je hoorde de plaat voor je hoofd en die is deze week van Zappet en is getiteld Partisan. Donderslag! Donderslag op donderdag bij Heldere Hemel met Rogier van Biesveld op 5.0.1. We sluiten nu eventjes dit eerste uur af en we komen zo bij u terug. reageer op de radioprogramma's van 5.5.5.0.1.